6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Compromis over ritueel slachten op handen. Meer besmettingen met multiresistente bacterie in Maastad ziekenhuis. En PvdA stemt per ongeluk voor internetfilter SGP. Het ziet er naar uit dat het voorstel van de Partij voor de Dieren... wordt aangenomen om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Maar onder meer PvdA en D66 werken aan een manier om enigszins te te komen... aan de bezwaren van mensen die om religieuze redenen protesteren tegen het verbod. Ze willen onder bepaalde omstandigheden onverdoofde slacht toch toestaan... als de slachters kunnen aantonen dat de methode niet leidt tot meer dierenleed. Morgen praat de Tweede Kamer over het voorstel van Time. De kwestie ligt gevoelig. Volgens tegenstanders van het verbod is de vrijheid van godsdienst in het geding.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 Of er een direct verband is met de besmetting wordt nog onderzocht. Zouden ook kunnen zijn overleden aan de ernstige aandoeningen... waarvoor ze op de IC van het Maastad waren opgenomen. Toch zeggen deskundigen dat het aantal sterfgevallen opvallend hoog is. De bacterie in kwestie kan niet worden bestreden met de beschikbare antibiotica.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 Kern daarvan is dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 gaat... en in 2025 naar 67. Vanaf 2013 gaat de AOW-uitkering elk jaar met 0,6 omhoog. De PvdA heeft per ongeluk voor een voorstel van de SGP gestemd... om internetproviders toestemming te geven om bepaalde sites te blokkeren... bijvoorbeeld die met porno, geweld en drugs. De PvdA had eigenlijk tegen het voorstel willen stemmen... maar door de fout is het nu aangenomen... De PvdA is voor absolute netneutraliteit. Internetproviders mogen volgens de partij niet bepalen... wat de internetters wel of niet zien. De PvdA-fractie wil de fout herstellen... nog voor de complete telecomwet in werking treedt. In de praktijk moet de fout daardoor geen gevolgen hebben. De Tweede Kamer heeft in de telecomwet ook gestemd... voor het stellen van strengere eisen aan websites... voor het plaatsen van cookies. Met deze cookies worden gegevens over het surfgedrag... en persoonlijke voorkeuren van internetgebruikers geregistreerd...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 In de Brabantse plaats Bergijk is bij een ongeluk met twee huifkarren iemand om het leven gekomen. Drie passagiers raakten gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Een van de paarden was geschrokken en zou daardoor tegen de voorste kar zijn gebotst. Daarbij zou het slachtoffer onder de huifkar zijn terechtgekomen, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de huifkarren zaten ouderen die in Bergijk een dagje uit waren. Een student van de Maritieme Academie van het ROC in Den Helder wordt sinds zaterdag vermist op de Atlantische Oceaan. Hij is vermoedelijk overboord geslagen van het schip waarop hij stage liep. Het schip voerde op dat moment voor de kust van Newfoundland. De student, 20 jaar oud, moest zaterdag wachtlopen. En toen hij niet kwam opdagen, werd alarm geslagen. Samen met vliegtuigen van de Canadese kustwacht werd naar hem gezocht. De zoektocht is inmiddels gestaakt. Tennisor Robin Haase heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het toernooi op Wimbledon. Haase won met 3x6-4 van de Spanjaard Riba. Het is de tweede keer dat Haase de tweede ronde van Wimbledon bereikt. De wedstrijd werd gisteren aan het eind van de eerste set afgebroken door de regen. En Haase stuit nu op de Tsjech Stepanek of de Spanjaard Verdasco. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen weer veel bewolking en enkele buien, vooral in het oosten. Middagtemperatuur van 17 graden op de Wadden tot 21 in Limburg. b Verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op dinsdag. Er staat in totaal 90 kilometer file. Er staat wel een lange file op de A16 van Rotterdam naar Breda... tussen het de debrechtseplein en Knopert-Ridderkerk 14 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Zeven over zes. In het Maastad ziekenhuis in Rotterdam... hebben 47 mensen een multiresistente bacterie opgelopen. En 21 van hen zijn inmiddels overleden. En onderzocht wordt nu of zij daadwerkelijk door de bacterie zijn overleden. Want dat, Rienke van de Brink, onze zorgredacteur... is natuurlijk de grote vraag. Mijn eerste vraag aan jou... Hadden deze patiënten nog iets met elkaar gemeen? Nou, het zijn allemaal patiënten op de intensive care. Um, dat zijn dus allemaal mensen die heel erg ziek waren. Um, dat maakt ze kwetsbaar voor uh, infecties, voor het oplopen van, van bacteriën. Uh, dat is nog niet zo erg als je die kan bestrijden, maar als die worden veroorzaakt door die infecties, door een, uh, een, uh, bact door een uh, bacterie die voor alles resistent is. Dan, dan kun je daar weinig aan doen. En de middelen die nu over waren, waren uh, het ene is een lucky shot, soms helpt het. En het andere is een middel wat uh, artsen eigenlijk niet willen gebruiken omdat zulke grote bijverschijnselen veroorzaakt, en met name nierschade. Want wel beschouwd ze de mensen die op die. Intensive care units en overleden, niet daar gekomen... omdat ze die bacteriën hebben gekregen. Die hadden iets anders, waren ziek, ernstig ziek. Daar viel dan helemaal niets tegen te doen, tegen deze bacteriën. Nou ja, dat, dat is niet, niet te zeggen zomaar. Die mensen zijn misschien wel aan uh, longkanker of, of uh, hartfalen... Of, of iets heel anders doodgegaan, maar hadden wel die bacterie bij zich. Wat nu onderzocht gaat worden, de, de artsen van het ziekenhuis denken... die mensen alle 21 zijn overleden... aan de kwaal waarvoor ze op de intensive care terecht waren gekomen. Um, er komt nu een onafhankelijke commissie... Uh, die wordt voorzitter een hoogleraar uit Leiden... die gaat de dossiers van al die patiënten bekijken... en kijken of daar aanwijzingen in te vinden zijn... dat die bacterie er wel wat mee te maken heeft. Uh, wat je in ieder geval kan zeggen is dat iemand die erg ziek is... dat het niet goed voor hem is als hij ook nog een, uh, een bacterie oploopt... die voor een infectie zorgt, dan word je gewoon zieker van. En je lijf moet dan dus, je al zieke lijf moet dan harder werken om, om beter te worden. En je kunt er dan overlijden. Zijn er meer ziekenhuizen met patiënten die besmet zijn met deze bacteriën? Uh, de zaak is eigenlijk aan het licht gekomen door een patiënt in het, die werd overgeplaatst van het Rotterdamse ziekenhuis naar het Slotervaart uh, Daar werd bijgezegd dat die man een vervelende resistente bacterie had, waarvan de aard niet precies bekend was. Uh, in, in het Slotervaart is dat vastgesteld. En die hebben dat toen gemeld aan het uh, Maastad ziekenhuis in Rotterdam. En daar had men overigens ook al in februari... een melding gekregen van het huisartsenlaboratorium in Etteleur dat een patiënt die kort daarvoor op de intensive care... van het Maastadziekenhuis had gelegen... die heel uh, vervelende bacterie bij zich droeg. En daarmee is eigenlijk niks gebeurd... Tot 26 mei. Dat we zeggen, het is niet gemeld. Het ziekenhuis is zelf onderzoek gaan doen. Wat hadden ze moeten doen, het Maastad ziekenhuis? Melden. Ze hadden de GGD in ieder geval bij twee gevallen moeten melden. Uh, dat ze um, uh, dat in huis hadden. En daar hebben ze, toen ze dat zeker wisten, nog een maand mee gewacht. En wanneer wisten ze dat zeker? Eind april. Eind april. Rienke van der Prink. Tjako Ossewaarden, goedenavond. Ja, goedenavond. Arts, microbioloog van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Eind april was het bekend. Te laat gemeld, zegt onze zorgredacteur. Ja, uh, als ik er even op mag reageren, graag. Uh, want er wordt gesteld dat we het al in februari wisten. Dat is uh, niet juist. Die patiënt was wel in februari bekend, maar niet bij ons. Wij zijn op de hoogte gesteld van deze patiënt begin mei. Dus uh, pas toen hadden wij in de gaten dat het om twee patiënten ging. De ene melding vanuit Slotervaart, die eind april kwam. En deze patiënt, het etaleur, die begin mei bij ons kwam in de melding. Ja, uw collega Paul Smits hadden we drie weken geleden ook over deze kwestie in de uitzending. En die zei toen, we hadden eigenlijk actiever en eerder met de GGD en het RIVM moeten bellen. Dat is kennis achteraf. En nu weten we ja. dat 21 mensen zijn overleden als gevolg van die bacterie. Nou, er zijn 21 mensen overleden met deze bacterie. Of het als gevolg is van deze bacterie, dat is uh, nog in onderzoek. Dat is dus Ons inderdaad een subtiele verschil. U hebt gelijk. Ja, onze eigen intensivisten die hebben de, uh, de, de dossiers van deze patiënten ook doorgenomen. En die uh, vinden het niet aannemelijk dat deze patiënten aan deze bacteriën zijn overleden. Dus daarom is ook uh, via het RIVM een onafhankelijke commissie ingesteld die zal gaan nagaan. Uh, wat de, de, de, de, de, de bijdragende waarde van deze bacterie geweest is bij het overlijden van deze patiënten. dat wat, wat allemaal u met... onder uitzondering dus ook een, een ernstig onderliggend lijden hadden. Want Anders kom je, zoals ook al eerder gezegd in de uitzending, niet op de IC terecht. Wat bedoelt u met niet aannemelijk, meneer ossewaarde? Sluit u daarmee uit dat ze uiteindelijk door de bacterie zijn overleden? Nee, een feit is dat deze patiënten de bacterie bij zich hadden. Maar het bij uh, je hebben van een bacterie betekent niet dat je er ziek van wordt. En ook ziek van worden betekent niet dat je er dood aan gaat. Dat zijn allemaal ja, drie verschillende dingen... die allemaal in het, uh, ja, in het vervolgonderzoek eigenlijk nog uitgespit moeten worden. 21 doden op 47 besmettingen. Zijn dat hoge aantallen? Uh, als, je, als je naar besmettingen zou gaan kijken wel, ja. Maar we kijken hier naar IC-patiënten... en we moeten kijken naar de sterfte van patiënten die op de IC terechtkomen. En als ik dan kijk naar, naar onze sterftecijfers van de IC van het Ziekenhuis in vergelijking met het gemiddelde van Nederland... dan liggen wij daar meestal een beetje onder, onder het gemiddelde. Er is geen oversterfte geweest, 21... ook niet door deze bacterie. Goed, 21 doden zijn de feiten. Dat zijn ook 21 families die achterblijven. Hebben die al gereageerd? u? Alle families die zijn, uh, die zijn ingelicht door de dokters van de IC. Uh, daar is mee gesproken. En uh, de meeste families hebben gewoon een begrip voor... dat, uh, dat de patiënten met een ernstig lijden uh, op de IC terechtgekomen zijn... en overleden zijn. Maar gaan zij wellicht een klacht indienen? Uh, dat... Ja, dat, dat moet u aan de families van de patiënten vragen. Op dit moment is mij niet bekend dat er, dat er een klacht is ingegaan. Welke maatregelen hebt u genomen om de bacterie te bestrijden? We hebben uh, destijds, in, in maart april, toen eigenlijk de, de uitbraak op de IC plaatsvond... hebben we uh, isolatiemaatregelen uh, verscherpt ingevoerd. En uh, uh, ja, eigenlijk hygiënische maatregelen. En die maatregelen hebben er in april toe geleid dat de, dat de uitbraak gestopt is. Er zijn geen nieuwe gevallen bijgekomen? Er zijn wel nieuwe gevallen gevonden, maar dat is uh, voornamelijk retrospectief. En sinds 6 juni zijn we op grote schaal uh, gaan screenen. En uh, die, die, uh, daarmee vind je natuurlijk ook weer een aantal losse gevallen. En hoeveel patiënten liggen er nu nog in het ziekenhuis die zijn besmet met deze er bacterie? Er liggen twee patiënten op de IC die uh, met deze bacterie besmet zijn... en zes op een uh, speciale gesloten afdeling in isolatie. En hoe gaat het met hen? Uh, met hen gaat het in principe goed. De, de... Dat wil zeggen, qua, uh, qua ziekte met de klepsiella gaat het goed. Want daar hebben ze geen last van. Ze hebben alleen een, uh, een onderliggend lijden waar, uh, waarvoor ze in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ja, de, de erkenningen drie weken geleden van uw collega Paul Smits... dat er eerder en actiever met de GGD en het IRVM uh, uh, gebeld had moeten worden. Met de kennis van u, met de situatie van u, zijn er andere dingen waarvan u zegt... dat hadden we misschien nog eerder of nog beter kunnen doen? Eh... Uh... Dat is, dat is een hele moeilijke vraag om dat goed te beantwoorden. Want dit gaat natuurlijk, uh, speelt eigenlijk over heel Nederland met de uh, soortgelijke problematiek. Uh, op, op, moment, op dit moment zijn er nog geen afspraken over gemaakt onderling. Niet in de beroepsgroep en niet met het RDVM. En dat is allemaal in bespreking uh, hoe we die afspraken ge, kunnen gaan stroomlijnen. En daar zal deze ervaring ongetwijfeld in meespelen. En uh, zullen we goed gaan kijken of we... Uh, Eerdere ergens aan de bel kunnen trekken. Het wachten daarvoor is dus op de onderzoeksresultaten van het IRVM. Die gaat uitzoeken of die 21 overlijdensgevallen direct of indirect met die bacterie te maken hadden. Tjako ossewaarde ja. van het Maasstadziekenhuis ziekenhuis in Rotterdam. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. De Partij van de Arbeid heeft vanmiddag bij de stemmingen... over de telecomwet een stemfout gemaakt. Hierdoor is een voorstel van de SGP per ongeluk aangenomen. De christelijke internetprovider ClickSafe... die bepaalde internetdiensten blokkeert, kan nu blijven bestaan. En dat was niet de bedoeling van de meerderheid in de Tweede Kamer. De wijziging van de telecommunicatiewet... nader sub-amendement Dijkgraaf-Verburg. Wie is daarvoor? SP, Partij van de Arbeid... VVD, SGP, ChristenUnie, CDA aangenomen. Meneer Dijsselbloem. Nu hebben we wel een fout gemaakt. Wij willen graag geacht te worden tegen het laatste amendement te hebben gestemd. Dat blijft aangenomen. Ja, even op het verkeerde moment als Partij van de Arbeid je hand in de lucht steken. En er is een wetswijziging aangenomen die je helemaal niet wilde. Oh, dit is echt een stemfout. Ja. Ja, het, ook beweren werken met mensen. Soms gaat er wel eens iets, iets mis. Ja. Partij van Dam van de Partij van de Arbeid, die hard gewerkt heeft aan de wet, moest ook wel even zuchten. Heel af en toe gebeurt bestemmingen dat er net verkeerd gestemd wordt omdat het verkeerd op papier staat. En we kwamen net een echte fractie van een seconde te laat achter waardoor het niet gecorrigeerd kon worden. Even opnieuw stemmen is geen optie. De Kamer hangt van procedures aan elkaar als je ooit vraagt om die procedures iets aan te passen, dan kan dat nooit. Ja, procedures. En zeker als het om wetgeving gaat, die luisteren nauw. Het draait allemaal om een wetsvoorstel van onder andere D66 en de Partij van de Arbeid. Er mogen geen internetaanbieders komen die de toegang tot websites vertragen of blokkeren. Dus in het kort gezegd, geen censuur op internet. Maar de SGP en het CDA die willen dat internetproviders die bijvoorbeeld porno of geweld blokkeren... wel mogen blijven bestaan. En zo'n provider is clicksafe. En met de onverwachte steun van de Partij van de Arbeid mag dit gefilterde internet nu dus blijven. Kees Vroeven van D66 is niet blij. Maar uh, ik blijf het een verschrikkelijke baaldag vinden. Maar waarom moet hij nu zo vreselijk van balen? Deze situatie maakt het mogelijk om bepaalde websites uh, toch te, te, te blokkeren, te filteren. Ja, en dat maakt het ook mogelijk om dat weer bij andere websites te gaan proberen als je dat wil. Dus er zit nu toch weer een soort gat in datgeen wat wij graag wilden, een vrij en open internet. Dus uh, dit is geen goede, dag, uh, geen goede dag voor D66 en ook geen goede dag voor uh, internet in het Nederland. Volgens Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid is de fout redelijk makkelijk te herstellen. Er moet even een wetswijziging gemaakt worden en die moet gewoon even weer door de Tweede Kamer behandeld worden. En als iedereen dan stemt zoals de bedoeling is, dan verdwijnt de christelijke internetprovider Clicksafe alsnog. Maar d er Kees Verhoeven wordt er nog steeds niet vrolijk van. Martijn van Dam heeft veel ervaring, dus als hij dat zegt dan biedt dat enige hoop. Aan de andere kant had ik liever gezien dat die ervaring zich nu geuit had door gewoon goed te stemmen op het moment dat het erop aankomt. In dat opzicht heb ik nu even niks en hoop ik dat we in de toekomst wel wat hebben, maar dat zal de toekomst dus ook leren. Belangrijkste politici daar zijn dus ook maar mensen. Een bijdrage van Margreet Poer. De Russen willen nog steeds geen Europese groente. Waarom is dat? U hoort het zo. Het en Gertsen, hoe staat het op de wegen? Nou, de files worden vrij snel korter. Daar staat in totaal nog 50 kilometer file. Het is minder druk dan normaal op dinsdag. Eén ding valt op. De de 58 van Vlissingen naar Bergen op Zomer is afgesloten. Dat komt door twee verschillende aanrijdingen... met in totaal acht personenauto's. De weg is dicht tussen Zand en de Poel. En er staat inmiddels vijf kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Griekenland staat aan de vooravond van ingrijpende bezuinigingen. De Grieken moeten wel als ze de miljarden euro's steun van de EU willen krijgen. Maar eerst moet premier Papandreou nog het vertrouwen krijgen van het parlement. Correspondent Connie Keeser. Aan het begin van de avond komt het parlement dus voor de derde avond bij. om te debatteren over die vertrouwenskwestie die Papandreou heeft gesteld. Uh, ...verwacht wordt dat de premier ook deze avond uh, heftig wordt aangepast door de oppositie... ...die geen vertrouwen heeft in het beleid van de socialisten. En rond middernacht wordt de stemming verwacht na een afsluitende speech van de premier. En dan zal duidelijk zijn of deze regering door kan gaan. Enig idee welke kant het op gaat, Colin. Nou, nou, men verwacht toch dat uh, Papandreou gesteund zal worden door zijn eigen fractie die 155 van de 300 zetels in het parlement heeft. Dat is een krappe meerderheid. En ja, een beetje een indicatie daarvoor is dat de zeg maar 16 dissidenten in de socialistische partij zich tijdens de debatten stil hebben gehouden. De rangen lijken dus weer gesloten te zijn. En dan gaat het dus over het voorbestaan van deze ministersploeg, het politieke leven van de premier. En dan hebben we het niet eens over de Europese noodleding, waarvoor de Grieken 28 miljard euro moeten gaan bezuinigen. Gaat er daar een debat wel over vanavond? Daar gaat het vanavond nog niet over. Vanavond is toch echt een politiek debat over de positie van de premier en de nieuwe regering. Uh, maar de dag van morgen, als Mappadreo dit overleeft, dan uh, begint onmiddellijk in de, de commissie in het parlement... Uh, wordt er weer gesproken over dat bezuinigingspakket van de komende jaren. bezuinigingen van 28 miljard euro. En dan volgende week in het parlement uh, wordt dat... Plan, uh, uiteindelijke plan voor bezuinigingen en privatiseringen uh, gepresenteerd en zal uh, daarover gestemd moeten worden. Oh, dat dus is pas volgende week en nu eerst dat dus. volgende week, ja. Dat doe nog eventjes dan. Nu eerst even ja. dat, dat, die spreekwoordelijke mes op de keel van de premier. Hoe staat het met de boosheid van de Grieken buiten dat parlementsgebouw? Nou, verwachten uh, dat vanavond wel weer tienduizenden mensen bij het parlement zullen staan. Dat zijn hè, de, de beweging van boze burgers, zal ik maar even noemen, die al bijna vier weken uh, op het plein voor het parlement bivakeren en s'avonds uh, ...voor het parlement uh, zich verzamelen. Ook de ambtenarenvakbond heeft leden opgeroepen zich voor het parlement uh, ja, te, te verzamelen. Ja, en Verder is uh, de vakbond van het elektriciteitsbedrijf uh, gisteren een 48 uur staking begonnen. En dat heeft al geleid tot korte elektriciteitsonderbreking in verschillende wijken in Athene. Maar ook... Kreta en rodos. En dat is dan weer een protest tegen de privatisering. Hè? Uh, de privatisering van dat elektriciteitsbedrijf. Koninkijs, dat was Koninkizer en eerder opgenomen gesprek. De vier grote steden in Nederland moeten aan de bak om de Europese normen voor fijnstof- en stikstofdioxide te halen. Voor. 2015. Want op dit moment is de luchtkwaliteit in Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam nog ver onder de maat. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamers van die vier steden. Op onze site nws.nl vindt u de precieze bevindingen. Maar voor de praktijk op de straat hebben we Trudy van Rijswijk in Rotterdam. Trudy, je had al gemerkt dat de Rotterdammers zich op zich niet zo druk maken. Maar wat moet er gebeuren om die normen voor fijnstof toch te kunnen halen? Nou ja, het vorige uur zei je Tim, uh, wat gaan ze eraan doen? Ten eerste, ze kunnen het niet alleen, want uh, er zitten hier nu natuurlijk allemaal snelwegen rondomheen. Dus de minister is verantwoordelijk. Maar hier in de stad is uh, de verantwoordelijke wethouder mevrouw Alexandra van Huffelen. En uh, de stad heeft enorm geïnvesteerd, mevrouw van Huffelen, in de luchtkwaliteit. Hoe, hoe kan dit nou gebeuren? Nou, wat, uh, wat de situatie in Rotterdam is... is dat onze luchtkwaliteit in de afgelopen jaren sterk verbeterd is. Uh, het was uh, ongelooflijk veel viezer, maar het is nu uh, al een heel stuk beter. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog doelstellingen te halen voor 2015. Maar we zijn ook afhankelijk van maatregelen die bijvoorbeeld de Rijksoverheid uh, treft... en uh, die Europa uh, inzet om te zorgen dat de luchtkwaliteit ook echt uh, schoner wordt. U zegt, we doen een hele hoop en het gaat een stuk beter. Maar in plaats van één hele slechte straat, namelijk de Wena... Hebben Hebt u de nou vijf, hoe kan dat dan? Nou, er zijn een aantal straten waar wij zogenaamde knelpunten hebben. Dus daar moeten we extra aandacht besteden om te zorgen dat zowel het fijnstofniveau als het niveau NOx, uh, stikstofoxide, dat dat om na gaat. Um, en daar, daar zetten we ook allerlei maatregelen voor in. Uh, we hebben een milieuzon ingezet. We zorgen ervoor dat we afspraken met bedrijven maken om te kijken hoe we hun medewerkers meer met de fiets en met het openbaar vervoer kunnen laten komen. Maar van dat alles zegt de rekenkamer, het werkt niet voldoende. En bovendien, als het niet voldoende werkt, dan kan er een bouwstop dreigen. Nou, dat betekent wat in Rotterdam zeg? Nou, wat wij steeds doen is dat we, dat we ieder jaar weer op meer, opnieuw meten hoe we ervoor staan. De rekenkamer is daar pessimistisch over. Die zegt, ja, maar volgens ons is het niet voldoende. Wij zeggen, we denken dat dat voorlopig voldoende is. Maar om het zeker te weten, meten we het ook ieder jaar. Want we willen niet het risico lopen dat we inderdaad in 2015 eh, niet voldoende gedaan zouden hebben. Eigenlijk zegt u dus, die rekenkamer die klets maar wat. Nou, kom, kom, mevrouw, de algemene rekenkamer. Nou, onze rekenkamer uh, heeft een, een goed en mooi rapport geschreven over het onderwerp luchtkwaliteit, wat, wat het gemeentebestuur ook enorm uh, uh, belangrijk vindt. Ik hoor hem maar. De rekenkamer is wat pessimistischer dan wij over het halen van die doelstellingen. Wij denken dat we het inderdaad kunnen. En om ook zeker te stellen dat we het voor elkaar kunnen krijgen, uh, nou, evalueren we ieder jaar weer opnieuw uh, of die maatregelen voldoende zijn. Er dreigt nu een verkeersinfarct. Benieuwd hoe die evaluatie er de volgende keer uit zal zien. Want de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat die wil dat die 80 kilometer cirkel rond Rotterdam wordt opgeheven. Krijgt u nog meer troep? Nou, wat, het, wat zeker van belang is, is dat de maatregelen die het Rijk treft... Hè, want uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk over Rijkswegen gaat, gaat het Rijk... dat die maatregelen ons helpen om onze luchtkwaliteit te verbeteren. En we hebben dan ook afgesproken met de minister... Dat, dat die proef over, het gaat niet over alleen maar sneller rijden... maar een dynamisch verkeerssysteem in te zetten... dat die ook niet moet leiden tot een negatief effect op onze luchtkwaliteit. Want dan zijn we inderdaad niet meer in staat om in Rotterdam onze doelen te gaan halen. Nou, je hoort het Tim. Ze gaan hier onverdroeten voort in Rotterdam. Een hoop werk te doen, dankjewel. Trudy van Rijswijk vanuit het niet zo schone Rotterdam. In Moskou, ook niet altijd even schoon, maar daar gaat het op dit moment niet om... is een hoge delegatie van de Europese Unie aangekomen. We gaan het hebben over de komkommers en andere groenten. Die delegatie hoopt een einde te maken aan het Russische importverbod van Europese groenten. Dat werd ingesteld na de EHEC-uitbraak in Duitsland. De boycott is een grote strop voor de Nederlandse boeren... voor wie Rusland een belangrijke afzetmarkt is. Kiesje Hekster in Moskou. Uh, Bleker heeft al met wat mensen gesproken toen hij daar was. Wat is het, twee weken geleden? Uh, met wie gaat de delegatie praten? De delegatie die gaat overigens net als Henk Bleker praten... met degene die er in Rusland over gaat. En dat is meneer Gennady Onischenko, een machtig man... goed bevriend met premier Poetin. Je krijgt bijna het idee dat hij persoonlijk... over de importstop besloten heeft... en dus ook de sleutel in handen heeft tot het opheffen van die boycott. De Russen hebben het dus wel een stukje makkelijker om te onderhandelen... dan Europa, die namens 27 lidstaten spreekt. Want de Russen die onderhandelen alleen maar namens zichzelf... over het opheffen van die importstop. Ja, we hoorden Thomas Pexgoor uit Brussel zeggen dat volgens de EU de Russen voortdurend nieuwe eisen stellen. En dat op het moment dat de Russen al bijna drie weken geen groenten meer kopen uit de EU. Klopt dat dat die nieuwe eisen voortdurend op tafel worden gelegd? Nou, voor zover ik dat kan zien, is dat absoluut niet waar. Ze zijn juist heel consequent, zeggen al drie weken hetzelfde. En dat de eisen die ze stellen veel te streng zijn in de Europese ogen, dat zou best kunnen. Maar dat ze die eisen al sinds het begin van die boycott stellen, dat staat niet ter discussie. En de Russen die zeggen ook, wij hadden een akkoord met Bleker. Twee dagen later ging Europa daar weer overheen, wilden het zelf doen. Ook goed wat ons betreft. Maar dan moet het wel aan die voorwaarden voldoen die we met Bleker overeengekomen waren. En dan moet niet Europa nu gaan terugkrabbelen en moeilijk gaan doen... en ons verwijten dat wij onze eisen steeds veranderen. Dat klinkt een beetje als je wordt van het kastje naar de muur gestuurd op hoog niveau. <lacht> ja, en de grote vraag is natuurlijk ook nu die Europese delegatie hier is... Gaan ze er dan ook echt uitkomen? Zo'n beetje, zolang die boycott bestaat... Uh, inderdaad deze week, drie weken... Wordt, die, wordt ook gezegd dat die weer van de baan uh, zou zijn. Maar in de praktijk blijkt het toch telkens ingewikkelder... dan gedacht om dat voor elkaar te krijgen. Dit is wel een heel delegatie met een heel zwaar politiek gewicht... door de aanwezigheid van uh, eurocommissaris Dali zelf. Die gaat echt niet zonder resultaat naar huis. Dus mijn gok zou zijn... er wordt morgen bekendgemaakt dat ze eruit zijn... dat de experts nog de puntjes op de i gaan zetten... en dat het misschien eind van de week zover zou moeten... Het kunnen zijn dat de grens weer open gaat. En je hoort, ik forlum, formuleer het heel voorzichtig allemaal... we moeten het echt afwachten... Want uh, aan de Russische kant speelt behalve de voedselveiligheid ook nog mee... dat ze eigenlijk helemaal geen groenten uit Europa willen importeren... zoals ze dat nu doen. Uh, nu is dat zo'n 40 procent op jaarbasis. De Russen willen juist zelfvoorzienend zijn. Dus wat dat betreft hebben ze helemaal geen haast... om die importstop weer uh, ongedaan te maken. Maar aan de andere kant, het is een verkiezingsjaar hier... dan kunnen de politici zich geen tekorten en stijgende prijzen permitteren. Dus ook de Russen hebben wel degelijk een belang om een einde te maken... aan die Europese groentenboycott, importstop van alle Europese groenten, uit alle Europese landen... die nu zijn derde week is ingegaan. Jij gokt op vrijdag. Nou, we gokken met je mee. En zodra de feiten op tafel liggen en de komkommers weer mogen... vanuit Nederland, dan spreken we weer met je, kiezer Hekstreff... vanuit Moskou. Dank je wel. Daarmee komen we aan het eind van dit Radio 1-journaal. Ik wens u een heel prettige dinsdagavond. Maar die gaat beginnen natuurlijk na half zeven met avondspits. Wakker Nederland. Petra Grijzen, wat oh, hebben jullie vanavond? Hallo Tim, wat wij hebben. We hebben het over MKB'ers, want die klagen er vaak over... dat banken die moeilijk doen over leningen... ja, ze krijgen die lening maar niet losgepeuterd bij de banken. En dat vinden ze erg vervelend, zeker natuurlijk in deze tijden van crisis. En daarom moeten ze creatiever op zoek gaan naar andere geldschieters. Bijvoorbeeld via de beurs of familie. Dat is een advies van de commissie De Zwaan. Wat vindt het MKB daar zelf van? Bij ons is de nieuwe voorzitter van het MKB, Hans Biesheuvel. En misschien doen jullie het ook wel eens. Werken in een cloud. Je weet het wel, Tim. Dat is een plek op internet waar je allerlei bestanden op kunt zetten. Dat is niet veilig. Wat kun je er tegen doen? Dat wil ik van je horen straks. Nationaal. Weer MKB.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 Radio 1, het NOS-journaal. Het ziet er naar uit dat het voorstel van de Partij voor de Dieren wordt aangenomen om onverdoofde ritueel slachten te verbieden. Maar onder meer PvdA en D66 werken aan een manier om enigszins tegemoet te komen aan de bezwaren van sommige gelovigen. Ze willen onder bepaalde omstandigheden onverdoofde slacht toch toestaan. als de slachters kunnen aantonen dat de methode niet leidt tot meer dierenleed. Niet 34, maar zeker 47 mensen in het Rotterdamse Maastadsziekenhuis... zijn besmet met een multiresistente bacterie. Dat blijkt uit onderzoek. De bacterie in kwestie kan niet worden bestreden met de beschikbare antibiotica. De PvdA heeft per ongeluk voor een voorstel van de SGP gestemd... om internetproviders toestemming te geven om bepaalde sites te blokkeren. Bijvoorbeeld die met porno, geweld en drugs... De PvdA-fractie wil de fout herstellen... nog voor de complete telecomwet in werking treedt. In de praktijk moet de fout daardoor geen gevolgen hebben. En financieel directeur Jacobs van Feyenoord stapt op. Hij ligt al een tijd onder vuur... vanwege de slechte prestaties van de Rotterdamse club. Jacobs vindt dat hij niet meer optimaal kan functioneren... waardoor Feyenoord zich niet goed kan ontwikkelen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Obert. Het is vannacht half tot zwaar bewolkt met af en toe een lokale bui. ...waait een matige, zwak tot matige zuidwestelijke wind... ...en het koelt af naar zo'n 12 tot 14 graden. En op woensdag is er vrij veel bewolking... ...en landinwaarts kunnen er ook een aantal buien vallen... ...waarbij soms ook wat onweer voorkomt. En in de loop van de dag trekken de buien wel richting het noordoosten weg... ...en dan gaat het vanuit het zuiden breed opklaren... ...komt de zon er dus goed bij. Ook dan is er een zuidwestelijke wind matig van kracht. En het wordt 18 graden aan zee en 20 in het binnenland. Donderdag en vrijdag is het vooral veel bewolking. Vrijdag is er een wat lagere temperatuur dan normaal, 16 tegen 19. Maar vanaf zaterdag en zeker op zondag komt de zon er weer goed bij... en lijkt de zomer langzaam in zicht te komen. Awb Verkeersinformatie, er staat in totaal 50 kilometer file. De meeste files die lossen nu vrij snel op... Het enige wat opvalt, op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... is een ongeluk gebeurd. Tussen industrieterrein Arnestein en knopen de poel staat 4 kilometer file. De rechte rijstrook is nog dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Petra Grijzen. Aandacht, geen taak van de zorg, maar van de familie. En 11-11-11 alleen in België in trek. Goedenavond, welkom op de redactie van WNL hier in Amsterdam. We gaan het hebben over het MKB, want niet bij de bank maar op de beurs of misschien wel bij je familie. Daar moet je je geld vandaan halen. Dat is althans het advies voor MKB'ers van de commissie De Zwaan. Die deed onderzoek naar de financiering van het MKB... in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Want MKB'ers, zeggen ze zelf... hoeven bij de banken niet meer aan te kloppen voor hun financiering. En bij mij is Hans Biesheuvel. Hij is sinds drie weken voorzitter van het MKB. Welkom. Ja, goedenavond. U zit in de studio in Den Haag. Ja, wat vond u van de ideeën van deze commissie... Nou, ik ben blij met de erkenning dat het lastig is voor MKB-ondernemers om aan kapitaal te komen. Wij pleiten er als MKB Nederland eerlijk gezegd al een, een, een tijdje voor. Ja, de banken die hebben het lastig gehad en die denken veel meer in risico's dan in kansen. En uh, ja, ondernemen is nou eenmaal risico nemen. En dat betekent op dit moment dat veel MKB-ondernemingen toch tegen de muur lopen als ze bij de bank komen. Over die om banken geld te halen. wil ik straks verder met u doorpraten. Maar eerst de ideeën van deze commissie. Hè? Ga je geld halen via de beurs of bij andere investeerders, private investeerders of bij de familie? Wat vindt u van die ideeën? Nou, op zich is daar niks mis mee. Ik bedoel, ondernemen is uh, ook creatief zijn en op zoek gaan naar geld, uh, dat hoort er ook bij. Uh, ik heb het eerlijk gezegd zelf ook vaak gedaan om uh, he, niet alleen ook via de traditionele bank op zoek te gaan naar geld, maar ook via andere wegen. Dus dat is op zich ni ni niet verkeerd. Nee. Uh, maar goed, ja, die bank heb je wel nodig, want er is ook vaak een liquiditeit nodig en andere vormen van dienstverlening. En dat kan je nou helemaal niet bij je buurman of je familie halen. Vindt u het dus eigenlijk moet... niet jammer dat al die ideeën die op zich misschien al vaker worden besproken, dat die dan weer van een adviescommissie moeten komen in plaats ja. van het MKB zelf? Nou, wij komen als MKB met vele ideeën en uh, die dragen we ook overal op alle plekken aan. Ook bij banken, ook vanochtend weer op het ondernemerscongres in Rotterdam... waar heel veel MKB-ondernemers waren, waar we met onze kennispartners staan... om uh, MKB-bedrijven te ondersteunen op allerlei vlakken. Dus wij komen zeker met veel ideeën. Dus dit is eigenlijk iets wat u al lang wist? Ja, ja wij, wij weten het al lange tijd. Sterker nog, ik heb ook bij mijn start... Uh, al een aantal interviews mogen geven. En direct gezegd, ja, als er één probleem op dit moment is... voor MKB-ondernemingen... Ja, van de banken. ...is het aan Precies. geld komen. Ja, maar die ideeën die, er zijn... ja, die ideeën die er zijn opgeworpen... dat wist u eigenlijk ook al lang? Absoluut. En het is, ja. uh, het is op dit moment zo... Kijk, de MKB-ondernemingen... dat is in feite de motor van de Nederlandse economie. Nou, die motor kan absoluut nog wel wat meer... Uh, uh, olie gebruiken, zullen we maar zeggen. En dat is toch... Heel belangrijk dat dat krediet beschikbaar komt, uh, links of rechtsom. Dat is, is gewoon er... belangrijk voor de toekomst van Nederland. U zat zelf in de kwasten, toeleverancier van Doet ja. <laughs> Hoe financierde u uw zaak? Nou, uh, we hebben ons bedrijf altijd gefinancierd met uh, hard werken... en uh, proberen zo min mogelijk schulden te maken. Uh, wij zijn een seizoensbedrijf, dus dat betekent dat je af en toe toch... wat meer uh, werkkapitaal nodig hebt. En hebben we altijd goede afspraken met de bank over kunnen maken. Dat wel. Maar uh, ik ben conservatief uh, uh, uh, opgevoed, zeg maar. Dus we hebben geprobeerd om uh, niet te veel uh, uh, in de schuld te staan bij de bank. Um... Ja, dan is eigenlijk en een toch beetje zegt mijn, u, mijn en, en, en, en daarmee haalt u het dus ook, daarmee redt u het goed. Um, maar daar, uh, u zegt dus ook van ja, maar tegelijkertijd is het heel lastig voor, voor, voor mkb'ers... om uh, leningen bij de banken te krijgen. Dat is ook al een klacht die vanaf het begin van de crisis uh, opdoemt, telkens weer. Bij welke bedrijven geldt dat vooral? Nou, ik denk dat het vooral voor, voor jonge, innovatieve bedrijven geldt. Uh, daarom zijn wij bijzonder blij met het feit dat afgelopen vrijdag... Minister Verhaag heeft aangekondigd het MKB-fonds voor innovatieve bedrijven. Uh, ik vind het echt uniek dat in deze tijd van bezuinigingen dat er 500 miljoen euro is vrijgemaakt speciaal voor het MKB. Dat is echt ongelooflijk goed nieuws. En uh, ja, wij zullen als MKB Nederland als een bok op de haverkist gaan zitten om te zorgen dat dat fonds ook heel goed toegankelijk wordt, laagdrempelig wordt en ook snel beschikbaar komt voor MKB-bedrijven, want dat hebben we hard nodig op dit moment. Ja, ja. Um, We hadden het even over die banken. En u zegt, van die hebben altijd erg moeilijk gedaan. De banken zeggen op hun beurt, MKB die klopt gewoon minder vaak bij ons aan. Ja, dat, dat is denk ik toch een beetje een reclamepraatje van die banken. Want ik kan u zeggen, ik heb uh, dagelijks contact met vele ondernemers... vandaag nogmaals nog met meer dan duizend. En uh, die zeggen allemaal hetzelfde. Het is ongelooflijk lastig om in gesprek te komen met die bank... Um, ja, en dat is gewoon jammer, want daardoor blijft het herstel gewoon achter. En dat hebben, kunnen we in Nederland bijzonder goed gebruiken, dat herstel. Die He, komt echt ik die banken op het gesprek aan te gaan. Uh, uh, ja, is dat niet het grootste probleem? Want dat, dat, dat is ook wat er uit die commissie blijkt. Van eigenlijk is de relatie tussen die twee heel erg verslechterd. Ja, dat klopt. Dat He, klopt. U het zegt, zo, de die banken ja. die zijn, die doen het met een reclamepraatje. En de banken zeggen weer, ja, hallo, uh, we zitten hier wel in een crisis. En we moeten onze reserves aanhouden. En dat betekent... Wij moeten ook wat strenger misschien wel zijn met het uitlenen van geld. Dat is wel een logisch gevolg natuurlijk. Nee, maar dat is ook zo. Kijk, ik, ik heb uh, absoluut begrip voor de banken. En ik pleit er ook niet voor dat ze maar uh, de, de sluizen openzetten en geld gaan uitlenen uh, zonder goede onderbouwing. Dat, daar ben ik helemaal niet voor. Aan de andere kant, ja, ondernemen is risico nemen. We komen uit een, uit een onzekere tijd. Uh, en dat betekent dus dat... Ja, ook bijvoorbeeld nu met dit fonds, dat we ervan uitgaan... dat ook vanuit de overheid nu dit signaal gegeven wordt... kijk, wij hebben vertrouwen in de toekomst van MKB. We gaan 500 miljoen in dat fonds stoppen. En dat, eh, dat... dat moet toch een stimulans voor ja. die banken zijn. Om dat... ook uh, te zeggen, we gaan eens wat meer uh, richting de MKB-ondernemer denken. Dat snap ik. Maar het strookt niet met wat u zegt van banken zouden... ondernemer is nou eenmaal risico nemen. Want dat geldt natuurlijk ook voor die ondernemer zelf. Om de pijn een beetje te verzachten staat de overheid dus garant... voor een deel van de lening die ondernemers bij de bank afsluiten. Het gaat hier overigens wel over een pot van maar liefst 765 miljoen euro. Daar mag je natuurlijk ook wel heel blij zijn... in tijden dat er 18 miljard wordt bezuigd. Wordt er niet een beetje gezeurd vanuit de MKB-hoek? Nou, absoluut niet. Kijk, nogmaals, voor de toekomst, voor de welvaart van Nederland... is het MKB is cruciaal. En dat betekent dus dat die motor gewoon goed op gang moet komen. En we weten allemaal, er zijn een aantal sectoren die gaan, gaan best goed. Hè, zeker sinds de crisis. Maar laten we nou bijvoorbeeld de bouw noemen. Dan gaat het helemaal nog niet goed. Daar maken wij ons ook zeer grote zorgen over. En dat betekent gewoon dat ja, om die sector weer op gang te komen... is er veel meer nodig dan alleen maar een beetje begrip... Uh, ja, daar moeten gewoon stevige maatregelen bij. En, uh... en het geld moet rond. En het geld uiteraard. Want ja, om plannen waar te maken, hebben we toch centjes nodig. Dank u wel. Hans Biesheuvel, voorzitter MKB Nederland. Default, haircut, allemaal termen uit de schuldencrisis in Griekenland. Wat betekenen die? Zometeen leggen wij dat uit. Eerst Corné Zel van SNS. Goedenavond, Corné. Goedenavond, Peter. Ajax op 336 punten gesloten. Dat is maar liefst 1,4 in de plus. Corné, dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Een klein feestje, denk ik. Wellicht omdat het de laatste keer is dat wij s'avonds met elkaar spreken. Um, dus wat dat betreft nemen we in, in stijl afscheid. Maar ik denk dat de beurs vooral onder invloed was uh, van uh, ja, de mogelijke toestemming van het Griekse parlement uh, deze avond. En De beleggers vertrouwen dat ze zullen instemmen met de enorme bezuinigingen uh, die Griekenland uh, moet doen. En dat is toch wel een voorwaarde om die 12 miljard uh, overgeboekt te krijgen. Het is wel hard zoeken als je uh, gaat richten op iets wat nog niet eens is besloten en wat ook toch volgens mij nog helemaal niet zo zeker is dat uh, de Griekse premier daadwerkelijk het vertrouwen krijgt van het parlement daar. Nee, dat heb je altijd met beleggen. Niets is zeker. En uh, beleggen is er ook vooral vooruitzien. Dus je gaat uh, beleggen en kopen op anticipatie, op iets wat er naar jouw verwachting gaat komen. Nou, de beurskoersen zijn de afgelopen tijd flink naar beneden gegaan, onder andere door deze Griekse crisis. En als je dan een beetje hoop hebt dat het mogelijk afloopt. Dan, dan loop je daar al op vooruit. Maar wellicht dat we morgen teleurgesteld zijn. Dat zullen we er vanavond weten. En dan zit je dus zomaar op 1,4 in de plus. De AIX. Dus gestegen vandaag voor het eerst sinds lange tijd. Dankjewel, Corné van Zel van SNS. En we gaan door met de Griekse schuldencrisis. Ja, want u uh, weet het misschien wel. En u hoort het ook regelmatig. Er komen allerlei termen voorbij. Meest onbegrijpelijke overigens. Uh, en wij hebben ze even op een rijtje gezet. En we beginnen makkelijk met de staatsschuld. Dat is de schuld die overheden van een land hebben. De Griekse schuld is 350 miljard euro. Dat is anderhalf keer zoveel als Griekenland per jaar verdient. De Griekse staatsschuld is dus 150 van het BBP... Dat staat voor het Bruto Binnenlands Product. De CDS, Credit Default Swap. Het is mogelijk om je te verzekeren tegen het failliet gaan van een land. Zoals alle verzekeringspapieren zijn ook deze kredietverzekeringen... goede, maar risicovolle handel. Het gaat erom om goedkoop in te kopen en op het juiste moment te verkopen. Deze CDS, zoals ze ook worden genoemd, wordt uitgegeven per 10 miljoen dollar. Voor Griekenland heeft ons pensioenfonds ABP er nog 16. Dat is dus 160 miljoen dollar. Het ABP is overigens het enige fonds dat duidelijkheid geeft. Bij Europese banken en verzekeraars gaat het mogelijk om 800 miljard dollar. Credit event? Een kredietgebeurtenis betekent een financieel rampscenario. En wel een die zo ernstig is dat de belangrijke financiële experts, zoals Moody's en Standard Poor's... kunnen concluderen dat er sprake is van een onafwendbaar faillissement. Default. Dat is een ander woord voor failliet. Voor Griekenland geldt dan dat alle CDS'en moeten worden uitbetaald. En dat betekent dus een verlies van vele honderden miljarden euro's... voor banken en verzekeraars in de eurozone. Doorrollen. Staten geven leningen uit die worden gekocht door banken en pensioenfondsen. Deze leningen heten staatsobligaties. En deze staatsleningen moeten binnen een bepaalde termijn worden afgelost. Hoe slechter een land ervoor staat, hoe sneller de lening moet worden afgelost tegen steeds hogere rente. Voor de Griekse situatie wordt nu gesproken van doorrollen. De oude staatsobligaties worden afgelost volgens afspraak... maar de nieuwe staatsobligaties worden verkocht voor de oude... en dus veel gunstigere voorwaarden. In de praktijk betekent dat de leningen van de Griekse staat... vrijwel ongewijzigd doorlopen of doorrollen. Haircut? Een Griekse staatsobligatie moet door Griekenland worden afgelost. Maar hoeveel? Normaal moet de hele obligatie dus 100% worden afgelost... Nu spreken de Europese ministers van Financiën over een korting. Dan zou bijvoorbeeld door Griekenland maar 80% toevoer worden afgelost. Deze korting wordt een knipbuurt genoemd, oftewel een herkat. Dat klinkt grappig, maar is wel gevaarlijk. Banken en pensioenfondsen vinden het niet leuk om 20% van hun investeringen af te moeten schrijven. Hoerenhuis? Ja, dat is ook een mooie. Zo noemen de Grieken hun regering. Natuurlijk zijn de Grieken niet de harde werkers van Europa. Maar de echte problemen zijn veroorzaakt door corruptie en onkunde van hun kabinetten. Daar werd binnen de eurozone flink aan verdiend. Toen was er nog niks aan de hand, totdat de financiële crisis uitbrak. De Griekse burger is nu de klos, terwijl de Griekse elite vrolijk blijft zitten. We branden dat hoerenhuis plat, riepen ze. En daar komt dus de term hoerenhuis vandaan. En de snelcursus die kwam van WNL's Kasper Koi. Zometeen. 222 was van Willem-Alexander en Maxima. Maar van wie wordt 11-11 2011? Nou, we kunnen er heel wat van klagen. Vooral over de zorg. Daar moeten we maar een keer mee ophouden. Voordat we gaan klagen over verpleeghuizen en de ouderenzorg in ons land... moeten we met z'n allen eens in de spiegel kijken. Want Nederland heeft relatief het meest, geeft relatief het meest geld uit aan ouderenzorg in heel Europa. Dat zegt Monique van Jaarsveld van zorgorganisatie Warende. En Wieger Hemmer, die sprak met haar. In de verpleeghuissector hebben wij een bedrag van ongeveer 175 euro per dag. Dat hebben we beschikbaar voor alles. Dat is voor wonen voor eten en drinken, voor de verzorging, voor de artsen. De pianospeler op de achtergrond. Ja, inderdaad, voor alle leuke dingen. En daar komen we op zichzelf wel mee uit. en ja, Ik denk ook dat de verpleeghuizen in Nederland... gemiddeld gezien behoorlijk goede kwaliteit leveren. Maar eigenlijk is wat mensen van verpleeghuizen verwachten nog veel meer. Namelijk dat uh, ja, mensen hun ouders daar ook een hele fijne tijd hebben... en dat ze daar, ja, om maar te zeggen, gelukkig zijn. Dat mogen we toch ook verwachten? Nou, ik denk dat, dat uh, verwachten dat iemand gelukkig is, dat dat eigenlijk helemaal niet thuis hoort bij een verpleeghuis. Eigenlijk is dat, vind ik toch, uh, een taak die veel meer bij de persoon zelf en zijn familie en zijn vrienden hoort. Want we vinden het heel normaal dat als onze kinderen klein zijn, dat we daar veel tijd aan besteden. Maar we vinden het niet normaal dat als onze ouders oud zijn, dat we daar dan ook vervolgens weer tijd in steken. Als ik nou bijvoorbeeld, ik ben een tijdje geleden, was ik een keer op een feestje bij ons boven in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Het was heel gezellig aangekleed, muziekje erbij, drankjes op tafel. En ja, gezellig hè, werd er met de bewoners samen iets gevierd. En ik zat tegenover een mevrouw en die zag er een beetje ingezakt uit. En op een gegeven moment zag ik haar helemaal beginnen te stralen. En ik keek om en haar kleinzoon stond in de deuropening. En dat was voor mij een heel belangrijk moment. Omdat ik toen dacht van ja, dat is heel logisch. Voor haar is dat van een hele andere orde dan wat wij allemaal kunnen bedenken. Dus u ook dat gesprek aan te gaan met die mensen die dan zo af en toe op bezoek komen bij opa of oma of mama of papa daar, nieuw verpleeghuis? Ja, dat durf ik wel. En natuurlijk komt altijd het argument naar boven van de twee verdieners en geen tijd. Maar ja, we geven in Nederland meer geld uit aan vakanties... dan dat we uitgeven aan de hele ouderenzorg. En dat is toch wel iets om eens even over na te denken. Eigen vermaak is nog net even iets belangrijker. Daar lijkt het wel op. Ja. Nou, het lijkt ook, wij hebben het overgeheveld naar de overheid. En de vraag is of je dat allemaal kan overhevelen naar de overheid. Zorg, zegt u daarmee is niet slechts een publieke taak? Nou, in ieder geval denk ik dat je onderscheid moet maken... tussen zorg en aandacht. Want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen liever... Uh, smorgens gewassen en verzorgd willen worden door een professional. Maar zorg en aandacht zouden wel eens twee hele verschillende dingen kunnen zijn. Want als we de verpleeghuizen als leidend voorwerp uh, besproken zien worden... in de politiek ook, gaat het bijvoorbeeld over hygiëne... die ernstig tekort schiet. Ja, er wordt heel erg veel geklaagd over de verpleeghuizen. En ja, mijn verklaring daarvoor is dat er gemiddeld de verpleeghuizen redelijke kwaliteit leveren zijn natuurlijk uitschieters, dat heb je altijd. Maar ik denk dat mensen die op bezoek komen in het verpleeghuis... heel vaak gewoon zien dat hun ouders daar niet gelukkig zijn. En dat dat leidt tot boosheid. En dan ga je over van alles klagen. Terwijl het best kan zijn dat het ook een klein beetje schuldgevoel is wat ze voelen. Maar wat verwacht u precies van die mensen dan? Nou, wat ik heel logisch zou vinden is dat het verantwoordelijkheid... dat mensen elke dag eens even lekker naar buiten gaan... en dat ze genoeg bewegen... Dat we dat met de familie zouden kunnen afspreken. En wij doen dat nu, proberen we het te doen met vrijwilligers en met scholieren... en met allerlei projecten en kunst en vliegwerk komen we wel een klein stukje. Maar eigenlijk vind ik dat toch armoe als je bedenkt dat, ja, dat, dat zij zelf ook kinderen en kleinkinderen hebben. In een van onze huizen heb ik dat een keer geïnventariseerd, niet zo lang geleden. En daar blijkt dat ongeveer 15% van de mensen voelt zich echt volledig verantwoordelijk en doet heel veel. Van de familie? Van de familie. En dan 15% van de bewoners die krijgt helemaal geen bezoek meer. En de rest, dus dat is ongeveer 70% van de mensen die, ja, die krijgt wel bezoek, maar mensen komen echt op bezoek, kopje koffie drinken en dan gaan ze weer. Wat we dus ook wel eens zien, uh, vind ik dan wel een mooi voorbeeld, is dat mensen zelfs de afwas op het aardig laten staan, want dat is voor de verzorging. Dat is eigenlijk ook wat triest, hè? Nou ja, ik denk niet dat het op een bewuste manier is gebeurd. We hebben gewoon inmiddels de verwachting dat dat soort dingen gewoon geregeld is. Dat is eigenlijk nog erger dat het onbewust gebeurt. Want dan is het ook moeilijker te traceren en moeilijker te verhelpen. Dat denk ik ook. Ja, het, is, het vraagt echt een maatschappelijke verandering om weer te bedenken... hoeveel hebben we over voor onze ouderen. Lijkt zo handig je wachtwoorden online opslaan in een cloud of op een externe harde schijf. Maar dat is het toch niet. Dat zometeen. Eerst iets anders. Het was ooit erg populair. Trouw op de magische datum 222-888 of 1111. Maar dat is het niet meer. Bijdrage van Alain Lammer Nou was 888 populair... 999 was populair. Maar, weddingplanner Liz van der Landen van Bliss 11111 11, is helemaal niet populair, hè? Nee, het is geen populaire datum in, in Nederland op dit moment. Uh, dat heeft waarschijnlijk te maken met het meeste het weer. Hoe het weer is. Weersomstandigheden zijn toch vaak in november grillig, Veel wind... Heel veel regen, kans op storm. En dat heeft geen goede bijdrage voor, uh, voor mooie foto's. En om de gasten droog te houden. Dus dat is geen veelgekozen datum. Nee. nee, want hoeveel mensen heb jij als winningplanner al in je planning zitten? Voor die datum geen één. Nee, ik heb uh, wel uh, rondgevraagd uh, naar collega's of die wel hebben. En ik heb er één gevonden. En dat stel is specifiek echt gedaan, gegaan voor die datum. Uh, vanwege de kosten. Omdat die lager zijn in die periode. En uh, de, de, ja, die vonden die datum wel leuk... maar zijn ook niet specifiek voor die datum gegaan. Als morgen de bruisklok luidt voor jou en voor mij... Ik heb het idee dat, uh, dat uh, de bekende data zoals 999... Dat, dat gewoon heel erg over is. Mensen gaan nu meer voor op één volgende data. Zoals 19, 11, 11, 10, 11 12. Wat is het? 10, 11, 12 dan? Dus uh, ja... Een paar jaar geleden was het echt uh, booming. toen wou iedereen per se op uh, bijvoorbeeld 888 trouwen of uh, dat soort datums. En dat is nu in één keer dan voorbij. De ik denk dat die trend gezet is destijds door uh, prins uh, Willem Alexander en Maxima. Die zijn natuurlijk op 2-2-2 getrouwd. En dat, dat heel veel koppels hadden toen zoiets van: oh, wat leuk, wat apart, wat spannend. Die zijn dat vervolgens gaan, uh, gaan overnemen. Toen kwam 333, enzovoort, enzovoort. 888 was, is een uh, uh, bekende datum geweest, omdat de 8 is in ieder geval een geluksgetal in wat ik weet, China. En ik denk ook meerdere landen in Azië. De 11 heeft niet echt een geluksdatum. Je hebt 13 is een uh, geluksgetal in Frankrijk. Uh, en, en ja, de elf heeft love niet echt iets. Marriage, maar betekent dat dat met 12-12-12, de laatste kans dat je dan, dan op zo'n soort datum trouwt, dat dat volgend jaar ook helemaal weg is? Nee, 12-12-12 is wel een trek. En dat heeft te maken met het weer. Vaak strak blauwe lucht. Uh, het zit tussen de feestdagen in. Uh, dus mensen zijn sowieso rond die periode thuis. Dus als je veel gasten uit wil nodigen, dan weet je ook bijna zeker dat ze komen. En het is een, uh, volgens mij valt 12-12 ook op een doordeweekse dag. En wat je nu heel erg ziet, is een, een trend die aan het opkomen is, is het een Madiwo huwelijken. Uh, trouw op dinsdag of woensdag. En uh, dat heeft voornamelijk te maken echt met, met de kosten. Is goedkoper. Is goedkoper, ja. In die periode trouwen is goedkoper dan de reguliere trouwmaanden. En dat zijn uh, mei, juni en uh, september toch wel. Al dus Liz van de Landen in gesprek met WNL's Alain Lammer. Werken met een cloud, dat blijkt helemaal niet veilig te zijn. Zo'n cloud, dat is een uh, plek waar je gegevens op het internet beveiligd kunt opslaan. Nou ja, dat beveiligde kunnen we nu eigenlijk wel achterwege laten, toch Danny Mekic? Ja, goedenavond Petra. Nou, het is inderdaad zo dat er steeds meer uh, diensten zijn op het internet. Een uh, bekend voorbeeld daarvan is Dropbox, waarmee je als internetgebruiker informatie op het internet op kunt slaan. Dat noemen we in de cloud. Dus niet op je eigen computer, niet op jouw eigen floppy, niet op een USB-stikje, nee, op het internet. Af Afgelopen zondag uh, is het zo dat Dropbox vier uur lang iedereen toegang gaf tot ieders bestanden. En Dropbox is een dienst die dus wordt gebruikt om bestanden op te slaan. En het is dus bekend dat heel veel mensen daar bijvoorbeeld een kopie hebben staan van hun paspoort. He, je kunt het je voorstellen, je bent op vakantie, je raakt je paspoort kwijt of er wordt gestolen. En dan kun je dus makkelijk online inloggen om dus een kopietje even uit te printen. Nou, die Dropbox was dus vier uur lang voor iedereen toegankelijk. En dat levert dus de vraag op, zijn dit soort diensten wel veilig en moeten we wel willen dat dit dit soort diensten in de toekomst op een grotere schaal uitgerold gaan worden. Nou, en inderdaad moet je er zelf wel aan meedoen. Want wij doen ook wat met een cloud... En als je dit dan leest, dan denk je... ja, maar dat is niet de bedoeling dat iedereen dat leest. Ja, nou, er zijn natuurlijk steeds meer bedrijven... die ook clouddienst aan gaan bieden. Uh, bekende voorbeelden daarvan zijn Google. Je kunt Google Docs gebruiken of Gmail... waarmee je dus je e-mail online opslaat, online bekijkt. Je kunt dus overal ter wereld inloggen. Nou, nu zijn er bij Google uh, geen veiligheidsissues bekend. Uh, maar uh, in het geval van Dropbox wel. En dit levert opnieuw de vraag op... moeten gebruikers niet misschien teruggaan naar een nou, noemt het systeem, waarbij je dus een USB-stick gebruikt om dat soort dingen te Precies, is gewoon heel simpel op je harde schijf of op een USB-stick. Maar weet je wat ik niet snap? Danny, jij bent internetdeskundige, dus dit snap jij dan waarschijnlijk wel. Maar die diensten, hè, dat zijn grote bedrijven. Dan zijn er zulke enorme lekken. En dan denk je van, dat is zo slecht voor je imago, zo slecht voor je business. Hoe kan dat gebeuren? Hoe kunnen ze dat laten gebeuren. Ja, kijk, dit soort diensten die uh, vervangen iets wat eigenlijk uh, in de ouderwetse wereld een fysiek opslag uh, betrof. Dus de op ordner. De ordner, een USB-stick die je nog in een kluis kunt stoppen, of een harde schijf zelfs, waar je dus een encryptie, een beveiligingsmethode op kunt plaatsen, waardoor mensen er niet zomaar in kunnen. Nou, dit zijn dus volledig digitale technieken, en uh, dit heet in een technische term een uh, single point of failure. Het hoeft maar op één plek mis te gaan in zo'n systeem. In dit geval was het het inlogsysteem die dus toegang verschaften tot de vertrouwelijke informatie. En dan heb je dus een gigantisch lek wat alle gebruikers betreft. En dat zullen we in de toekomst dus veel vaker mee gaan maken. Dan kunnen die bedrijven ook eigenlijk niet voorkomen. Eigenlijk kunnen bedrijven op dit moment... is het niet mogelijk om 100% uit te sluiten dat dit gebeurt. We hebben natuurlijk het bekende voorbeeld van PlayStation... van een paar weken geleden... dat allerlei creditcardgegevens op straat waren beland. We hebben het geval gehad van Google... die met Street wagens door straten reed... en per ongeluk verbinding maakte met mensen hun thuisnetwerk... en daar allerlei gegevens vandaan haalde. Dat zijn allemaal voorbeelden van technologische innovaties... waar per ongeluk iets fout gaat. En dat zullen we niet uit kunnen sluiten. Ja, en daarom is mijn advies voor mensen thuis... kijk op het op het moment dat je hele vertrouwelijke gegevens hebt... het is altijd nog verstandiger om het op een fysieke drager te plaatsen... daar een hele goede encryptie, een versleuteling op te plaatsen... en ervoor te zorgen dat je dat in een hele veilige kluis... bij bijvoorbeeld een bank bewaart. Oh, jammer toch. Dat is zo Ik vond het zo'n mooi instrument. Nou ja, het is een ontzettend mooie innovatie. Ik denk ook wel dat er een moment komt in de toekomst dat we dit kunnen gaan gebruiken. Je ziet bijvoorbeeld internetbankieren. Daar heb je een fysiek apparaatje voor nodig. En wellicht dat we Dropbox in de toekomst ook op die manier kunnen gaan beveiligen. Dankjewel. Internetdeskundige Danny Mekic. En dit was Avondspits. Zometeen kunststof. Ik wens u een hele fijne avond namens ons allemaal. Dag. Meer Avondspits. Omroep WNL.nl de Radio 1 Tour Top 100. Oh, no, rien a tout, tout a Wat zijn de 100 beste Franse hits? Elle voulait que je De Radio 1 Tour Top 100. Ça pour moi. Ga naar Radio 1.nl kies uw favoriete Franse muziek. Après toi. Luister tijdens de Tour de France naar de Radio 1 Tour Top 100. Quand -tou -tou -tou -vécu Ga naar radio 1.nl en stem.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 Robeco, the investment engineers. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ook vanaf het Holland Festival. Op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl Bij Tele2 Zakelijk hoeft u nooit meer te kiezen tussen goed en goedkoop. Neem ons Blackberry aanbod.